In Aardenhout is de schrijfster Renate Dorrestein overleden aan de gevolgen van slokdarmkanker. De Nederlandse literatuur verliest een van haar meest gedreven en beste schrijvers. Al zullen haar romans nog langdurig voortleven, schrijft haar uitgever podium in het overlijdensbericht. In interviews sprak Renate Dorrestein over haar ziekte... maar liever praten ze over wat ze zelf noemde het huis van de fictie... met zijn oneindige kamers en zalen. Ze voelde zich een bevoorrechte schrijver... die de gouden eeuw van het boekenvak heeft meegemaakt... en ze toonde zich dankbaar voor de trouw van haar lezers. Renate Dorrestein was 64 jaar. In Weert heeft de politie een AZC-bewoner opgepakt... omdat hij met messen zwaaide. Ook een bezoeker is aangehouden, niemand raakte gewond. Het is niet bekend waarom de bewoner van het AZC een mes in zijn hand had...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 Het weer zondag. de temperatuur stijgt tot 20 graden op de Waddeneilanden en ongeveer 22 in de kustprovincies. Landinwaarts wordt het 24 tot 26 graden. Morgen en dinsdag opnieuw zonnig en op veel plaatsen wordt het zomers warm: 25 tot 27 graden. Dit was het NMR. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staan geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu Zandvoort op zondag. Nou, dat Zandvoort op zondag, dat heet tegenwoordig ZFM Sport Live. En dat doen we gezellig met z'n drieën. Henny Rukert en ook Martijn Prinsen. Uh, uh, we kijken naar de wedstrijden in het amateurvoetbal en we pakken al het sportnieuws wat we maar kunnen vinden. En dat melden we gewoon toch, Henny? Ja, want na vanmiddag weten we natuurlijk ook wie de uh, eredivisie topscorer is. Op dit moment is het uh, Alireza Jan Baks van AZ met 18, Herving Lozano PSV met 17 en Bjorn Johnson van Den Haag met 17... Berghuis 16, Weghorst 16, Sol 16 en Brian Linsen van Vitesse 15. Heb je dat vorige week nog gezien bij Den Haag? Tegen, tegen PSV. Ja, met die penalty bedoel je. Ja, bizar. Die ja. Johnson die staat op de derde plek nu. Hè? Ja. En op het moment dat die, uh, ja, ze krijgen een pingel ze krijgen. Ja. Ja, ze krijgen een pingel. Maar daarmee had hij een plek kunnen stijgen in het topscore ja. nou, En goed natuurlijk voor, voor zijn marktwaarde. Uh, want uiteindelijk gaat hij gewoon weg bij Den Haag. En uh, ja, des te meer je voor hem kan vangen, des te beter denk ik dan. Um, maar ook voor zijn eigen CV natuurlijk. En hij wilde... Um, uh, er zijn afspraken gemaakt. Hij mocht die strafspraak niet nemen. Maar ik voelde het ging. Maar hij, hij, hij ging ook helemaal niet... Ik vond het zo raar. Het is een hele sportieve jongen. Hij heeft het gewoon geaccepteerd. Ja, maar je, je bent topscorer. Ja, je kan topscorer worden. nummer één. He. Je staat op de tweede plek. Gedeelde tweede plek. Prima. Maar ja, zo werkt het. He. Er worden ja. afspraken gemaakt en er mag niet aangetornd worden. Ook dat heet uh, professionele... Uh, Inslag bij ja. de topsport, denk ik. Ja, maar spitsen zijn dan toch een beetje egoïstisch? Een beetje eigenwijs? Een goede spits moet egoïstisch zijn. Ja. Ja. Ik ben ja. eigenwijs, ja. ja. ja. ja. jij was meer een laatste man. Nee, nee maar jij was meer een, nee, een, nee, nee, een linksback. En ik hoop dat luidt, luister. Nee, dat is, Johan, <laughs> dat is Johan Derksen. Hey, luister jongens, vanmiddag. Ja. Oh, Ado ja. en Pek, hè, die gaan alle twee een heel zenuwachtige middag beleven natuurlijk. Mm -hmm. Want uh, ja, het gaat om die laatste kans voor je de... De promotie, of hoe noem je dat? De, de, de, de, de Europese wedstrijden. Ja, PEC die speelt uit bij AZ. Uh -huh. AZ is natuurlijk klaar. heeft een geweldig seizoen gedraaid, maar of dat wat wordt, weet ik niet. Maar ADO, die moet naar Roda JC. En Roda die staat net boven Sparta, die na competitie moet spelen. En net onder NAC. Maar het doelstel over NAC is veel beter. Hè? Ja, tien, plus 10 zeg maar. Ja. Dus dat, dat, uh, ik verwacht niet dat dat fout gaat. Ehm... Uh... Eigenlijk, gisteren ook bij de play van de Jupiler League, was alles al ingevuld. Dus daar stond rode JSC al gewoon. Dat is heel bijzonder. Theoretisch kan het nog. Maar dan moet er dus een doelsaldo van tien verschil ingehaald worden. Zet SP Zandvoort in het veld. Misschien dat er dan tien goals erin liggen. Dat weet je natuurlijk nooit. NAC speelt trouwens bij Twente. En bij Twente, daar gebeurt van alles op dit moment. Die zijn gedegradeerd. Ja, Maar jongens, wat, wat, de, de seizoenkaarten. Die vlogen als warme broodjes uh, gewoon over de toonbank. Uh, het was uh, meer eigenlijk dan uh, in een bepaalde beerperiode van het jaar ervoor. Ja. Dat vond ik ook al heel erg opmerkelijk. Maar uh, het geeft ook alleen maar weer aan dan hoe erg en hoe verankerd en stevig verankerd is uh, die club daar in, het, uh, in dat gebied. Ja. Uh, want alles wat uh, rondom Enschede, dat ademt FC Twente... Um, ik heb zelfs ook nog uh, vorige week Erik Dijkstra nog even gehoord. Een van de, de mensen van de, ja, die ook in de, de sportjournalistiek uh, zegt... die zegt, ja, ons past alleen maar bescheidenheid. We moeten gewoon een beetje normaal doen. En we moeten gewoon weer van vooraf aan opnieuw beginnen. Dus uh, ja, we uithuilen en opnieuw beginnen. Maar ik denk dat ze daar uh, inmiddels wel uh, zijn doordrongen van dat, van dat verhaal. En natuurlijk ook het meest opmerkelijke... Fred Rutte komt niet. Dus dat uh, betekent dus dat daar ook weer... Uh, de hier een creatieve oplossing voor moet, moet gaan komen. Die supporters zijn trouwens heel bijzonder... Hè? want die hebben spandoeken gemaakt. Die ze, ze zijn bij niet alle... te verstaan bedoel je? Nee, dat, dat is flauw. <lacht> <lacht> ze hebben spandoeken... Ik, ik kan wel bij die, bij die zo spreken hoor. <lacht> dus ik uh, kan het ook verstaan. Maar uh, die, die hebben dus spandoeken gemaakt... en die hebben ze bij alle andere clubs opgehangen... om te zeggen, jongens, uh, we zijn eruit... Uh, maar we komen weer terug. Nou, ik vind dat knap hoor. En ik geloof ook uh, werkelijk dat dat ook gaat gebeuren. En die sponsor, zeg. Die is er ook nog uh, gewoon gebleven. Alleen de boel wordt wel, uh, wat betreft de budgetten... Uh, ze hadden het over dit jaar, dat is 30 miljoen. En nu uh, wordt dat uh, voor het komende seizoen uh, de helft minder. Dus oh ja. ze gaan met uh, vijf... Maar dan nog schijnen ze weer bij uh, de voor, uh, de standaarden voor de Jubilee League... schijnt dat uh, een behoorlijk hoog bedrag uh, te zijn. Klopt. Want bij de Jubilee League gaan nog veel lagere bedragen. Ook veel als de, lager, de, uh, ja. ja, klopt. Um, Twente had ook nog gevraagd aan de supporters... de, de, de prijs van de seizoenskaart is met 20% verlaagd hè, voor volgend jaar. Maar ze hebben gevraagd wel aan de, aan de fans... Van, maar doneer die 20% korting dan alsnog weer aan ons. Om op die manier zeg maar, die gaten te vullen. Want er moet iets van 21 man... Ja, dan, dan ja nou jou, rondom goed. de club moeten, moeten zoveel mensen ook binnen de organisatie ja. moeten eruit. Want ja, je moet je begroting natuurlijk sluitend uh, houden. En dan kom je weer eigenlijk op het eerdere verhaal... van wat jij nou al aan het begin van de uitzending zei bij Telstar. Hè, dat het voetbalbedrijf een ander soort bedrijf is... dan uh, gewoon iets met, uh, weet ik van wat, stroopwafels uh, bijvoorbeeld uh, verkopen. Dat, ja. dat soort uh, dingen, om maar even wat te noemen. Ja. We staan dus ook vandaag uh, in de Eredivisie nog heel veel op het spel. Hè, want uh -huh. een doelpunt... Dat kan zomaar 250.000 euro schelen. Oh, dat is een, is een boel cent. En boel ja. stroopwafels. <laughs> ja. oh, ik, ik denk dat in alle stadions vanmiddag uh, heel erg wordt nagedacht en gerekend. En, uh, het is, Iedereen is in uh, met radio. Uh, het radio ja. Het is rekenvoetbal uh, vanmiddag denk ik. En, uh, nou ja, dat zal met name dan met de wedstrijden waar het om gaat. Uh, voor de play-offs en uh, hier en daar misschien uh, voor uh, onderin. Maar onderin is een theoretisch uh, verhaal. Klopt. Ik ja. vind dit wel de leukste speelrondes altijd. Het is jammer dat ja. het beslist is. Maar voor mij was het 2007, 2008. Konden PSV, Ajax en konden nog kampioen worden. Uh, zelf speelde ik op dat moment ook een belangrijke wedstrijd. Maar iedereen langs het veld had allemaal toen uh, uh, uh, nog zo'n zo telefoon... dat met, uh, met, uh, je nog je FM FM-verkensie ja, ja, mocht ja. opzoeken. Ja, ja. Ja, ja. Ja. Ja, gekheid allemaal. Dat is wel het leukste. Ik ja. ja. ben benieuwd of PEC nog het schip ingaat. Ja, dat, dat met is... Met PEC uh, en uh, Ja, met PEC met en veren. <laughs> en nog in. een mooie <woord> <laughs> Ik, ik, ik zit even te kijken. Zullen we weer een uh, stukje muziek doen? Ik heb hem klaarstaan. Oké. Okay. De Verve met Bittersweet Symphony. Ik weet niet of het bericht ook daarop aansluit. Wat, uh... Nou, het is wel een leuk bericht. Want over 18 minuten begint de Eredivisie aan de laatste competitieronde. En dat doen ze met een nieuwe bal. Ah! Wel die bekende Derby Star. Maar met hele mooie oranje vlakken ervan. Door wie is hij ontworpen? Nou, zeg nou. het eens. Weet je het niet? Nee. nee. Johnny de Mol. Oh, oh ja, ja, ja dat, dat... Vorig jaar was het Henk, nou. uh, Henk Schiefmacher. Ja, ja, ja. En nu heeft uh, Johnny de Mol uh, die heeft hem ontworpen. En uh, het is een, uh, ik vind hem wel geinig uit te zien. Die ja. ging de... ook niet uh, naar een uh, goed doel. Ook? Ja, volgens mij wel, ja. ja. In de negap uh, ja. zijn de drie vluchters nog steeds weg. En die hebben hun voorsprong weer vergroot tot uh, zes minuten. Er moet nog 130 kilometer gereden worden. Lekker in zo'n uh, Israëlische bak over. Uh, bij de Motor is het ook even misgegaan uh, vandaag. Voor uh, Carl Crutchlow. Die uh, wilde bij het, uh, bij het opkomen van het uh, rechterstuk. Uh, nee, bij het verlaten van het rechterstuk ging hij onderuit. Een uh, typische geval van een wieletje wat, uh, wat we voor hem weggeschoven. Uh, en Marquez heeft in de MotoGP de leiding voor Lorenzo. Mag ik, uh, mag ik even een quote erin gooien van dit? Nou? Uh, uh, uh, uh, er zei net hier iemand van wat moeten we met luiten? Maar oh. we hebben luid aan het telefoon, hè? Ja, da, ja, da, da, da, en dat was ik. <laughs> ja. Maar ik zei er ook iets achteraan. Dat mag je ook al eens een keer vertellen. Het is een schatje. voor oh. oh, <laughs> uh, <ja. laughs> uh, de middag. Hey jongens, goedemiddag. <laughs> Hoe is het luid? Gooi mij maar weg, hoor. Nee. Oh. Hey, nee. ik, ik, ik heb gehoord dat je zelfs nieuwe voetbalschoenen hebt gekocht voor aanstaande ik, uh, donderdag. Ja, ja, ja, nou ja, weet je, het is, ik heb schoenen gekocht uh, die uh, behoorlijk aan de prijs waren. En uh, door het cursus slijten die gewoon heel snel. Die weet, hè? Ja, ja ik schop nu gewoon al bijna de zolder om vandaan. Dus nou ja, goed. Dan maar uh, Nog paar schoenen voor die finale, hè, donderdag. En wat voor kleur? Uh, deze is zwart, dat ben jij nog wel Nou, zo ik hoor. hoort het ook, uh, Justin, je hoort op zwarte schoenen te spelen. Ja, ja, ja, goed, ik zal het vanaf nu proberen vol te houden. Ja. Luid, uh, waar ben je? Ik, uh, dat weet jij waar ik ben. <laughs> <laughs> ik sta lekker in het zonnetje in mee te plikken, potje te kijken. Wat, wat voor uh, potje voetbal, hè, neem ik aan? Uh, ja, ik heb uh, anderhalf week geleden heb ik uh, op uitdaging van uh, van Kees heb ik een training gegeven bij Hillegomdames. Kees Nuijens voor Kees de duidelijkheid. Nuiens, ja. Kees ja. En uh, ja, goed, er was vrij weinig in de regio te doen. En zoals jullie weten, woon mijn vriendin in Alkmaar. En dacht ik, nou, laat ik eens doorrijden. Zijn. Ja, want er, er zit genoeg lekkers tussen, hè Just? Nou, ja, goed, uh, weet je, ik, ik vind het wel leuk om die meiden even te zien voetballen. En, uh, ik had al wat beweging zijn en gehad nou ja, wanneer kom ik keer kijken? Ja. vriendinnetje in Alkmaar, jij uh, gaat vreemd. Nee, nee, nee, nee, nee. Ik hen, hen, hen, hen, hen. gedraag je. ik, ik kijk vreemd. vreemd. Hé, <laughs> ah, juist komende donderdag, je had het net al over. Ja. De finale van ja. de HD-cup. Ja, leuk. Ja, maar, volgens mij voor het eerst in de historie van Zandvoort. Ja. Uh, er zijn mensen die, die beweren dat het de tweede keer is. Maar volgens mij is het de eerste keer. Nou ja, dat was een uh, interpretatie van uh, Joop Van Ness die niet helemaal, uh, helemaal correct was. Maar dat hebben we inmiddels hebben we dat rechtgetrokken. Ja, precies. Nou ja, mooi. Uh, ja. Ik denk, is, uh, we hebben al zo'n mooi seizoen en hoe mooi zou het zijn om gewoon die dubbel te pakken. Uh, het is een hele mooie prijs en we hebben een heel jaar uh, ja, met, met, een, met een vrij diverse selectie voor, voor, voor gevochten. Uh, jongens uit tweeën die we hebben aangesloten. Uh, leuke wedstrijden gespeeld onder andere tegen, onderland tegen Ja, nou nadat je dan in de finale tegen Sparabouden was geslaagd, uh, is natuurlijk hartstikke leuk op heel gewoon terrein. Ja. Jij hebt ze vorige week natuurlijk nog uh, gezien tegen Edo. Ja. ja. ja. ja wat, wat, wat, uh, wat vond je toen uh, van, uh, van Ja, Wat beschaafd, hè? 1-0 trouwens. Um, oh. Ik, uh, ik uh, 0-1 eigenlijk. Ik, uh, ik voor Spaarnwoude. het is een stugge ploeg. Uh -huh. Het zag geen Edo. Edo liep zich eigenlijk wel stuk op, uh, op Spaarnwoude. Um, over de story is soms heel sterk. Ja, en voor natuurlijk Jojo. Klaswachten. Die die, die die jongen die, die kan veel hoger voetballen als je echt wil. Uh -huh. Ik denk. Maar goed, met, met de kwaliteiten die wij hebben mag het voor ons geen probleem zijn. Dat mag er uh -huh. wel duidelijk wezen. Ja, is onderschatting dan misschien wel de, de grootste tegenstander van de SW's antwoord? Ja, dat, dat kan. Ja. Uh, we zijn ook nog wel eens uh, niet bij machten om, uh, om alles eruit te halen wat we hebben. En dat heeft niet met onderschatting te maken, maar gewoon puur met, met onszelf. Dat ja. we daar niet, uh, niet alles voor, voor willen geven, durven geven. En ja, uh, weet je, eigenlijk uh, als ik het zo hoor is iedereen er wel klaar voor en heeft iedereen heel veel zin in de onderdag. ja. Uh, dat, dat, dat is donderdag. Uh, ik, ik kan je wel melden. We pakken hem mee voor CFM's Zandvoort, Dus dat, uh, okay. dat, is al, dat is helemaal geregeld. Wil uh, je erbij? Ik zelf nee. Ik zit hier in de studio. Want ik heb, uh, ik heb een uitzending op donderdagavond. Dus dat, uh, de, maar er zijn genoeg ja. mensen die graag uh, dat willen, willen meenemen. Voor, uh. Ja, dat zou weer. Want het zou historisch zijn. Nou, het <laughs> zou inderdaad historisch zijn als jullie inderdaad die, uh, die beker ook nog even meepikken. En er hangt een leuk prijsje aan. En dat is gewoon voornaamste toe. Ja. ja. Je wil gewoon twee prijzen pakken in het seizoen. Dat, dat is het idee. We gaan winnen natuurlijk. Als niet mee. Maar als er een leuk prijsje aan zit. met zo'n uh, weekendje. Wat is het? Suidduin echt... toch? Suidduin ook goed. Ja, voor mij is dat Egmond, hè? Ja. ja. Nou, uh, is dat Egmond? Ja. ja, volgens ja, mij wel. Ja, ja, ja. ja. is Egmond. Ja. ja, weet je, dat is altijd leuk. Maar uh, nee, Martijn zal het ook wel zijn. want er zal weer drank zijn. Dat gaat hij zo doen. Nee, laat la la ik weer aan het <laughs> werken dan. Wat? Hey. Hij, zal weer, hij zal weer een uitnodiging hebben gehad, hij zal weer wat uh, drinken. <laughs> is er niks. Maar uh, ja, merk, je, merk je wel binnen de spelersgroep dat er dan uh, toch die motivatie is van, uh, hey, uh, dat is er dus. Je, we ja? spelen al twee, al twee weken eigenlijk nergens meer voor, ja. als toch al spelen. Uh, ja, bij Muiden uit, uh, hebben we nog een keurige 2-2 uitgeslept. maar eigenlijk merk je nog wel dat de motivatie voor de competitie eigenlijk wel minder is. Wat eigenlijk ja. wel logisch is natuurlijk. Ja. Uh, maar voor dit kan iedereen zich wel opladen en uh, ja, iedereen is wel van bewust dat dit zomaar een onderschatting kan worden van, van ons tegen hun. Ja. En dat hadden we eigenlijk ook tegen mij daarvoor hebben we hebben elkaar ook scherp opgehouden en dat hebben we eigenlijk ook, uh, yeah. die onderschatting lag daar ook vrij erg op de loer. En dat hebben we best wel, uh, best wel goed gedaan denk ik. Dat was een verdiende overwinning toch? Ja zeker weten, in mijn ogen wel. Uh, als je er wedstrijd beter bent dan verdien je hem te winnen denk ik. Na een half uur stond het 3-0 volgens mij. Ja, toen wel. Maar ja, goed, ze bleven knokken en dat was wel heel leuk, weet je, en het, uh, het bleef wel een wedstrijd. Het, het was niet zo dat, uh, dat het een, uh, een walk-over werd. Uh, een goede inzet van jullie dafel maar waren gewoon stukken beter. Goed zo. Allright, nou, laten we, wij wensen jou nog heel veel plezier daar uh, in Medemblik. Ja, ik, uh, ik ga lekker even kijken, en ik zie jou donderdag waarschijnlijk wel. Wij zien elkaar donderdag. En is er ook, en Jaap zit uh, hier in de studio. Gezellig. Dus we gaan er, een, we gaan er wat moois van maken. Leuk, leuk. Ik yes. Oké okay, dan. Bezien. Doei. Doei. Goedemannen. mannen, ja. um, we, we hebben het net over de HD Cup gehad. Ik ja. ga straks proberen om uh, nog met uh, de grote baas van de HD Cup uh, op die nog even in de uitzending te krijgen. Dat zou heel erg uh, mooi zijn, want ja, uh, het gaat wel ergens om. Dat, absoluut, en uh, er speelt uh, bij de organisatie van de HD Cup uh, zelf ook het een en ander. En uh, misschien dat, uh, dat uh, Jan van der Meulen het dan over, dat hij er wat over kan vertellen. Maar dat, uh, dat gaan we straks doen, we gaan eerst naar een uh, plaatje luisteren. Ja. Laat me horen.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 Zijn man wiens leven nu al was bepaald, en van al zijn jongens stromen was alleen het oud worden gehaald.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 Maar het regent. Dat is het uh, verhaal over de regen en de zonnestralen die dan regenen. En dat gaat dan over uh, ja, dat je dan nou ergens op een Frans terras ergens zit. En dat je dan ineens in je... Dat je ziet dat je niet meer in leven bent, maar eigenlijk ook weer wel. Onze Ricardo dan... zit ook ergens lekker achter ja. een, uh, een glaasje fris. Ja, met die grote voeten van hem in een, een zwembad. <laughs> uh, een glaasje fris, een ja, blik bier. <laughs> ja, ik weet niet wat ik moet doen. Nu het water induiken of eens een pilsje nemen. Nou, in ieder geval krijgt hij zometeen ook nog een plaat aangeboden. Ik weet niet waarom, maar... Ja, dat, nou ja, hij zal het wel verdiend hebben, denk ik. Ja, dat, dat is zeker Had wel. jij nog iets, uh, Henny? Nou, uh, ik, ik, ik, de, die nominatie van de beste trainer van het seizoen. Ik vind dat uh, Van der Graag en Groenendijk gepasseerd zijn een schande. Wat vinden jullie? Ja! Ik weet het niet, eerlijk gezegd, uh, wat dat er gaat. Dus, We hebben het over de e Eredivisie nu, hè? ja. Philip uh, Cocu, wie, Giovanni van Bronckhorst of John van der Brom uh, Wint vrijwel zeker op 11 mei tijdens het trainingscongres in Zwolle De Rienerspiegels Award Van der Brom begrijp ik uh, Cocu niet ja, Misschien dat hij kampioen geworden is Maar het, het voetbal dit seizoen is ook gewoon niet om aan te zien nee. uh, Van Bronckhorst begrijp ik ook niet Feyenoord placeert wat mij betreft gewoon ver onder de maat Absoluut Ja dan moet je toch kijken naar de, de, de verrassing in de middenmoot Ja en dan kom je inderdaad op een, op een Excelsior of op een a Haag, Dus dat begrijp ik wel dat je dat uh, zo zegt. Hein? Nou, maar we kunnen er niks aan veranderen, want we zijn nou eenmaal eigenwijs daar. Ja, daar hebben we het al zo vaak over gehad. Het dat, dat, dat, dat, dat blijft een, uh, een merkwaardig instituut. Ja, KNVB. Ja, ja, inderdaad, ja, de KNVB. Ja. Ja, en dit is niet de KNVB volgens mij hoor. Maar, uh, en heb je, uh, weet je ook wie de, wie de uh, genomineerden zijn in de jupleliek? We weten dan dat Mike Snoei van Telstar, die, die zit erbij. Ik heb geen bij? idee wie die anderen zijn. Nou oh, ja, die, die, die kan hem winnen in de Jubilee League. Dat is wel leuk, maar nou, dat verdient hij ook niet. Nou ja, sterker nog, ik denk dat er maar gewoon één, um, één man daar recht op heeft. Ja. En misschien zijn we een klein beetje gekleurd. Maar kom op zeg, als je met, met het kleinste budget in de, in de League dit presteert. Vanuit het niks. Weet je, dat uh, aan het begin van de competitie zat Mike uh, hier op de plek waar ik nu zit. En toen hebben we het er uitgebreid over gehad. Maar daarom geval. ga je tegenwoordig iedere keer in die stoel zitten. En normaal gesproken zit je waar Jaap zit. Nee, nee, nee, dat is Jaapse plek, hè? Dat is het wel, ja. Maar, maar moet je moet je voorstellen dat, je, dat we er toen al over gesproken hebben, dat het wel eens allemaal zou kunnen gebeuren. En Mike heeft dat nooit ontkend, hè? Toptrainer. Nee, ja, maar wat moet Mike dan zeggen? Ja, nee, we gaan nee, 18 leiden, nee, nee. nee, het moet wel iets van een, mo een motivation speech. Ah, ja, en als, als, een, als er één trainer is die dat doet. Dan is het Max Snoei wel. Die altijd met zijn borst vooruit in. Uh... Maar wel een heer, hè? Absoluut. Altijd op het veld netjes. Ja, ik, ik... Ja. Toch nog even iets anders, uh, want uh, ik heb gisteren ook nog een bericht gekregen van het Racing Team Nederland. Dat zijn die jongens die lange afstandswedstrijden uh, rijden voor, uh, bij de autosport. Ja. Uh, want het Racing Team Nederland die is gisteren sterk van start gegaan in het uh, VIA World Championship. Ik moet eerst eventjes uh, wat anders uh, doen, want er, er wordt van alles en nog wat uh, wordt er gebeld. Um, is het uh, dat is van start gegaan en uh, het eerste en tevens enige Nederlandse team in dat wereldkampioenschap domineerde in het eerste uur van die zes uur race op Spa-Francorchamps tot en met uh, ruim 16 ronden voor het einde en door dat moment uh, verloren ze eigenlijk uh, door een reparatie met een de, ook de wedstrijd uh, dat kwam door een technisch defect en dan moesten ze voor naar de pits. Om dat uh, te verhelpen. Daarna resten de coureurs Frits van Eert, Jan Lammers hier uit Zandvoort natuurlijk, en Guido van der Garde niets anders dan de race uitrijden en zich uh, te verzekeren van de eerste WK-punten. Uh, een team dat rijdt met een uh, Dallara P217, en dat is in de LMP2-klasse van het WK, vertrok in België van de zevende startpositie. En na een chaotische kwalificatiesessie op vrijdag uh, gebeurde dat. En mede door een ernstig ongeluk waarin de Braziliaan. Pietro Vittipaldi. Bij de benenbrak was die sessie diverse keren onderbroken. Um, dan gaat het nog even, geloof ik ook nog even door. Uh, was die uh, sessie dus onderbroken met rode vlaggen. En uh, uiteindelijk was dat ook voor een doorslaggevende invloed op de klassering. Uh, dan nog even wat de, de coureurs zelf erover te zeggen. Dan pakken we natuurlijk van onze eigen plaatsgenoten Jan Lammers. We hebben hier qua afstelling wederom stappen gezet... En uiteindelijk hadden we echt een goede auto. Onze snelheid is in de race veelbelovend. En ze kijken ook uit naar Le Mans. En dat is dus uh, over een maand. Want dat is in juni. Moet Nog twee minuten. Wacht uh, dan... Mo Moet je horen. Hè? Ja, deze. Ik zal maar een klein stukje doorspoelen. Ah, oh, jij ja, doet het niet. Nou goed, luister. Ja, je hoort het nu wel. Lang zal ja. zijn leven. Nou nee, goed, La, laat ik hem kort houden. Ja. We, hebben, we hebben Jan van der Meulen aan de telefoon. Dat is wel bijzonder, want zijn dochter is jarig. Jan, gefeliciteerd. Gefeliciteerd. <coughs> Hallo. Jan. Geen Jan. Nee, Jan is er niet. Die zit weer achter de taart. <laughs> heb je hem op de goede lijn ja, staan? Ja, ik heb hem op de goede lijn staan. Ik ga hem gewoon nog even, nog even terugbellen. Jan van je... der Meulen, ben je er? Nee, is er nee, niet? hij niet. Nee, is er niet. Hier zitten echte spanning, jongens. Over een minuut twee clubs halen de play-offs voor Europees voetbal. Wie gaat dat halen? Veen met 46 punten, Zwolle met 44 punten of ado Den Haag met uh, ja. 44 punten. En dan uh, hebben we natuurlijk onderaan de spanning. Tussen Sparta, dat al na competitie gaat spelen, Twente gedegedeerd... maar Roda met 30 punten en NAC met 33 punten staan daarboven. Er kan nog van alles ja, gebeuren. En er is ook nog consternatie bij de GP op uh, GRS. Want uh, daar liggen een aantal uh, mensen die uh, in die top 4 uh, aan de bakken waren. En een ervan is uh, de teamgenoot van Marc Marques... Uh, die heeft verder daar weinig last van, want uh, die reed al eigenlijk uh, voorop. Het uh, zijn de twee Ducatis en uh, een, uh, een teamgenote van uh, Marques die uh, het uh, onderspit uh, moeten delven. Lorenzo Dovicioso zit, de, zit daarbij uh, betrokken. Dus ja, uh, Marques uh, die, uh, die, die is gewoon doorgereden, want die denkt uh, het zal mij verder wel... Uh, maar uh, ze liggen er alle drie gewoon in één keer uit Dus uh, de nummers 2, 3 en 4 in die wedstrijd uh, Die liggen met achterronden voor het einde Gewoon uh, in de grindbak Deze is voor Henny Het is fine Between it's a long way home when you're down and out and out here on your own it don't matter who draai hem toch gewoon zo direct nog een keer uh, Martijn, Sowieso. die welen, want uh, hij loopt Wat niet weg. een mooie muziek jongens, met vijf verschillende muzieksoorten in één song. Ja, hij komt nog een keer voorbij, dus uh, we hebben hem alleen even tijdelijk onderbroken. Hij komt nog terug. Heeft Jan gehoord dat we net voor hem gezongen hebben, althans voor zijn dochter? <lacht> Jazeker. Heel goed Jan, ja. hè? hij is er. Ja. Goedemiddag. Goedemiddag heren. Dag. Hartelijk dank, ook namens mijn dochter. Heel goed, heel goed. Ja, we, we willen. Mooie ode. Goed zo. We wilden je toch even bellen, want uh, ja, er staat donderdag natuurlijk toch een, een mooi evenement uh, op, uh, op de rol. Absoluut. Uh, Helemaal vaak op uh, ja. sportpark de Zanderij. Uh, prachtige complex van uh, SV Illegom, De winnaars van vorig jaar van de Haaners Dagblad Cup, want daar gaat het natuurlijk over. Daar uh, gaan zandvoort en uh, Sparenwoude strijden uh, voor de twintigste keer uh, om de Haan's Dagblad Cup. Ja, op het, uh, je had het uh, zelf al uh, zo mooi uh, omgedoopt tot het Zanziro? Uh, Zanziro ja, van de Hanans Dagwad Cup. Dat is uh, de ja, dan dit jaar. Want we hebben, zoals jullie, jullie natuurlijk ongetwijfeld weten, maar misschien niet alle luisteraars, is dat we hebben ingevoerd dat uh, de winnaar van de Haners Dagwadclub die wint ook het recht om uh, het jaar daarop de finale te mogen organiseren. Jullie, jullie, jullie draaien net Waylon met het Songfestival. En daar lijkt het natuurlijk ook wel een beetje op van, uh, van vroeger. Dat je dan uh, de winnaars die. Uh, die uh, organiseert het jaar erop het festival. Maar waarom we dat gedaan hebben, is omdat uh, het eerste elftal van een club uh, op die manier uh, er ook voor zorgt dat uh, de rest van de club er ook wat aan heeft. Want uh, de kantineopbrengsten van een finale dag zijn natuurlijk best heel interessant. En als je dus als club, uh, als team, win je de HD Cup. Maar je wint meteen voor de hele club win je een mooie, mooie finale dag. En dat is uh, de donderdag, helemaal vaak dag. Uh, bij Hillegom? Juist, de wedstrijd begint om 7 uur? De wedstrijd aftrap is om 7 uur. 1900 uur, s'avonds dus. Dus mensen kunnen overdag nog, uh, nog lekker genieten van het mooie weer. Want het blijft een hele week mooie weer, hebben we ons uh, laten vertellen. En uh, s'avonds kom je gewoon lekker met z'n allen naar de hele rond toe. De ja, goed. Hoe, hoe is uh, de, de, de huidige editie tot op heden gelopen, Jan? Naar tevredenheid? Jazeker, we hebben uh, uh, 86 wedstrijden gespeeld. Eén uh, rode kaart slechts. Dus uh, dat is uh, ja, Jullie weten natuurlijk Dat we fair play en respect hoog in ons uh, Hoog in ons vader hebben bestaan um, En uh, ja dat, uh, dat lukt Buiten gewoon goed We hebben hierbij ook complimenten ook aan de arbitrage Van al die wedstrijden. We beginnen natuurlijk met de poolfase in augustus alle clubs drie wedstrijden spelen. Vervolgens gaan we dan in het najaar, in oktober, naar de knockoutfase, Achter, kwart, halve en dan uiteindelijk de finale. En uh, ja, we hebben mooie wedstrijden gezien. We hebben veel, ook wel verrassingen gezien. En uh, met name als we even kijken naar de twee finalisten: uh, Zandvoort en Sparenwoude. Zandvoort die trof in de, in de achterfinale troffen ze hoofddorp, drievoudig winnaar, recordhouders van uh, de Halen Dagblad Cup, hoofddorpse club, uiteraard. Uiteraard halen we meer. Uh, en uh, vervolgens in de kwartfinale ontmoeten ze ook nog United Davo. En uh, dat is tweevoudig winnaar van uh, de Halens Cup. Dus uh, zijn zij toch wel een beetje de reuze doder uh, als het om de Halens Cup gaat. Want zij schakelen uh, volgens uh, de meervoudig winnaars uit. En, uh, nou, de, en natuurlijk Sparig Woude, die uh, hebben op een fantastische manier... Uh, ...hoofd koel cool gehouden in de halve finale tegen Edo. Dat een verrassing, hè? Edo, ja, dat was natuurlijk... natuurlijk uh, nou ja, aan de ene kant wel, aan de andere kant... ...dat is ook wel een beetje cupvoetbal natuurlijk. Je bent nooit kansloos. En uh, wat natuurlijk uh, bijzonder was tegen Edo... ...Edo is uh, zesvoudig finalist. Eén keer gewonnen, in, uh, dat is alweer een tijdje geleden. Maar de laatste drie jaar op rij ook finalist geweest. En uh, ja, als je die eruit, uh, als je die eruit uh, schiet met penalties... Dan, uh, ja, dan kom je ook wel voor de kwalificatie reuze doder in aanmerking. Dus uh, ja, ik uh, heb heel veel zien En onze, onze hele team kijkt heel erg uit naar aanstaande donderdag tussen uh, Zandvoort en uh, Sparenwouden. Juist. Jan, uh, uh, het bedrijf uh, Sportconnection is nu, uh, nu twee jaar verbonden aan de, de Haarhoffs Dagblad Cup. Klopt. Hey, ik heb toch wel het idee dat, uh, dat, uh, dat jullie een stap hebben kunnen zetten. Nou ja, het toernooi stond natuurlijk als een huis. Het, het voorziet ook in een, in een behoefte voor, uh, voor de voetbalteams. In, uh, in de poolfase, een belangrijke fase voor de trainers. Als je weer nieuwe spelers hebt om uh, uh, die oefenwedstrijden te spelen. Dat wordt natuurlijk allemaal keurig netjes voor je geregeld. Onder leiding van goede arbitrage. We hebben natuurlijk wel een stap gemaakt met arbitrage online. Daar weet uh, Martijn, uh, jullie bij Voetbal in Haarlem natuurlijk ook alles van. Met jullie uh, onder 23 Cup. Um, dat heeft uh, heel veel positieve effecten gesorteerd. Daarnaast laten we de ploegen ook best wel vrij. Dus uh, we spelen bijvoorbeeld al twee jaar niet meer met vastgestelde data, maar we spelen met uh, datummarges. Dus de clubs onderling, want ieder, de, de kalender zit natuurlijk overvol. Maar we, we geven een marge aan waarbinnen die wedstrijden gespeeld moeten worden. En uh, ja, dat, uh, daar hebben we heel veel positieve reacties op gekregen van de clubs. En daarnaast zijn we ook wat kulanter in ons reglement met het aantal wisselspelers. En dat is natuurlijk ook uh, voor trainers belangrijk. Om, met name in die poolfase dan weer, in het begin van het toernooi, om uh, ja, veel, uh, veel te kunnen wisselen. En uh, daarnaast hebben we vorig jaar in Ermuiden de, de finale ook een beetje aangekleed. Maar het is natuurlijk wel wat makkelijker voor ons om op een rijdende trein te springen. Want uh, het toernooi stond in principe als een huis. Uh, de heren uh, Ravenstein en Paagman, de voetballief hebben ze wel bekend... Die hebben natuurlijk 18 jaar het toernooi georganiseerd. Voordat ze ons twee jaar geleden vroegen om het uh, over te nemen. En uh, ja, wij zijn af. Ik bedoel, ik voetbal zelf bij de voetballende vaders van DSS. Maar dat heeft natuurlijk niet zo heel veel met voetbal te maken als je mijn voetbalkwaliteit kent. Maar daarnaast komen, zijn wij als Sport natuurlijk wel afkomstig uit heel veel andere sporten. En dat, uh, het is wel leuk om uh, ja, wat, uh, wat dingen vanuit andere sporten ook op het voetbal, uh, ook op het voetbal los te laten. Ja. En dat doen we heel rustig aan, dat doen we trapsgewijs. En dat doen we vooral in overleg met de clubs ook. En het, ja, het wereldje bevalt ons wel heel goed. We zijn eigenlijk vrij snel uh, geaccepteerd. En uh, nou ja, jullie hebben natuurlijk allemaal gelezen ook in de krant dat uh, in het Halensdagblad het uh, de steun uh, stopt voor het toernooi. Maar wij zijn, uh, ja, wij zijn niet van plan om te stoppen. En uh, onder andere in samenwerking met uh, of in, uh, in gesprek zijn we met veel partijen, waaronder voetbal in Haarlem. Ook een aantal clubs hebben al aangegeven, joh, als we iets kunnen doen, als jullie ergens mee kunnen helpen, want het is zonde als dat toernooi verdwijnt. Dus uh, wij kijken nog steeds wel heel positief naar de toekomst. Toernooi gaat niet verdwijnen. Hè? Heel even een berichtje. Het eerste doelpunt van de middag komt uit Kerkrade. ADO komt op voorsprong tegen Roda JC. Björn Johnson scoort en heeft nu net als Alireza Jarnbaks 18 doelpunten in de Eredivisie dit seizoen. Doelman Hidde-Jurjes schiet de bal zeer knullig tegen de ADO-spits aan. Jan, er was even snel tussendoor hoor. Uh, uh, laatste vraag. Je hebt uh, uh, een heel mooi initiatief rond de AD cup Is dat elftal van aanbevelingen? Uh, de, uh, ja, je had, je had het inderdaad net over. Uh, zijn er ook uh, uh, mannen uit dat elftal komende donderdag aanwezig? Uh, nou, dat houden we altijd wel een beetje als verrassing. Vorig jaar was, waren we heel uh, verguld met de komst van, uh, van Simon Tahamata, een van uh, de leden van ons elftal van aanbeveling. Daar zitten onder andere ook mensen in uh, van het Dagblad, maar ook uh, de wethoudersport van uh, gemeente Haarlem bijvoorbeeld. Daar zit oud-topscheidsrechter Ruud Bossen in, daar zit uh, commentator Frank Snoeks in. Uh, maar het is altijd nog een beetje een verrassing wie er, de, wie er zal zijn, aanstaande donderdag. Maar uh, het niveau van de wedstrijd en de manier waarop we het weer gaan aanpakken. mooie entree van de spelers. Uh, uiteraard een mooie huldigingsceremonie voor de winnaar straks. Met mooie prijzen, niet te vergeten. Hè. Gaan we natuurlijk weer op trainingskamp naar uh, Hotel Zuiderduin in Egmond. En daarnaast zijn we ook nog bezig met een andere verrassingsprijs nog voor beide finalisten. Dus het uh, wordt ook nog wat. En ik ga er niet te veel over zeggen. Een tipje van de sluier is wel dat uh, het te maken heeft met de dit jaar fantastisch marcherende uh, SC Telstar. Uh, ook jullie natuurlijk wel bekend. En uh, ook daar gaan we nog iets leuks mee doen voor de, als prijs voor de beide finalisten. Kijk, dat uh, klinkt goed. Jan, we hebben er zin in donderdag. Wij ook. Heb je, heb, je, heb je zelf een favoriet of mag je dat niet zeggen? Eh... Uh... Nou, het grappige is, en dat weet jij toevallig Martijn, <laughs> ja. ik als je niet echt de voetbal kennen, heb, de finale, heb wel de finale goed voorspeld. Ik weet het, ik weet het. <laughs> nee, la, la, la, maar laat ik, nou, ja, laat nou, ik nou, me uitleggen. Mijn beide even lief. Uh, ja. uh, voetbal Haarlem heeft uh, samen met uh, het Haarlem Zagblad, uh, Theo van Hoesel en uh, met, met Sportconnection de loting uh, voor de, de, de kruisfinales mogen... ...mogen volbrengen, mogen ja. voltooien... ...en um, na afloop hebben we bij elkaar gezeten... ...en toen hebben we allemaal een finale... Uh, uh, ...ja, bedacht... Waar, ...waarvan wij zoiets hadden van... ...dat gaat om worden... En Jan die had gewoon een tegen een spaar mouden. Ik heb Jan lange tijd uitgelachen. Maar hij Het is gewoon een feit. Het is gewoon een feit. Voor al uw, gla voor al uw glazen bollen, dan mij. Het is zoiets als, zo uh, okay? maar dan in... Uh... Ja, inderdaad, ja. Met, een, ja, met, met een broek aan. Ja, ja. God, Jan, gefeliciteerd met je twintigste. Ja, jullie uh, bedankt en heel veel succes met het programma. En fijn dat jullie gebeld hebben. Helemaal goed. Hoi, Jan. Jan, tot donderdag. Hoi donderdag. Ja, want de laatste ronde loopt bij de MotoGP. Uh, want het was uh, net even een motorkerkhof... waar uh, drie uh, uh, uh, mensen bij betrokken waren. Van het Ducati, Gorgo uh, Lorenzo en uh, ook uh, Dovizioso, de leider in het uh, kampioenschap, die uh, lag daar ook uh, bij. Plus de teamgenoot Gorgo Lorenzo van uh, uh, Marc Marquez. Die Marquez die, uh, die leidt op dit moment. De wedstrijd wordt achtervolgd door Johan Zarco en Andrea Iannone, uh, En dat uh, zijn dan uh, de, de top drie. En zoals het er nu naar uitziet, zal Marques gewoon die wedstrijd uh, naar zich toe uh, trekken. Rossi, uh, de oudgediende, die vinden we het pas uh, terug op. Kijk, hij zwaait al. Dus het, uh, het, het zit uh, gewoon wel snorren met, uh, met de Spanjaarden die uh, hier ook uh, gewoon op zijn thuis, circuit deze wedstrijd uh, gaat. Wienen. Ik zie hier niet. In de 11e uh, uh... minuut 0-1 bij Feyenoord. De Rotterdammers komen op voorsprong. Steven Berghuis trekt vanaf rechts naar binnen en schiet de bal met links in de hoek. En is het dan nu tijd voor. Nee. muziek? Ja, voor wie de, dan? Voor de winnaar van het Songfestival: Welen. Muziek. <truimert>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 The backup bubble, diamond back with a quick strike venom. Everybody's got a little all long winner. Everybody's got a little la-long winner. Chrome peace hiding in the black top venom. Heartbeat beat into a rock and roll rhythm. Yeah. Via wel leuke plaat eigenlijk ook. Hè? Ik vind het fantastisch. En weet je, we, we hebben luisteraars in Amerika. Want je kan gewoon op je, op je telefoontje en op je computer ja. meeluisteren. Zie je van Via de voetbalhaarlem app. Ook dat. Ook dat. precies. Ook dat. Ja. Maar uh, en die, en die mensen in Amerika. Uh, met name Lisa, die zelf ook voetbalt daar uh, in een team. Die vinden dit echt. Die, die, die roepen van alle kanten. Het is de mooiste plaat die we ooit gehoord hebben. En ik ja. ben het daar helemaal mee eens. Hè. Ja, dinsdag mag hij het bewijzen. Want dat is dan de eerste halve finale. voor het Eurovisie Songfestival. Want komende week dan vindt dat plaats. Wanneer is de finale dan? Zaterdag. En de, die andere, oh, dus op donderdagavond, uh, als wij bij de voetballen zitten, dan... Nee, dan, uh, nee, nee, dat is niet anders. belangrijk. Donderdag <laughs> gaat het maar om één ding en dat is uh, of de SV Zand voor de dubbel haalt of niet. We proberen zo meteen trouwens nog eventjes de trainer van ja, Sparmouwer ook nog in de uitzending te krijgen. Uit. Maar ik denk zo. dat die nu een trainer zijn. Steven ja. Berghuis, uh, dat vertelde ik net, die heeft Feyenoord uh, op voorsprong geschoten. En dat is uh, zijn 46e doelpunt. Het leuke is dat hij daarmee uh, meer goals heeft gemaakt dan zijn vader. Want Frank Berghuis maakte er in totaal 45. Zo. En waar ja. is die dan? Oh. Volendam onder andere. Het, het, het, het, ja, het zit in de genen, dit, ja. dit soort dingen. Ja. Dat is natuurlijk fantastisch. Dat, dat weet ik dan wel. Uh, Volendam onder andere, daar heeft hij ge gevoetbald. En ik meen ook zelfs bij AZ. Maar dat weet ik niet helemaal uh, uit Over mijn Over AZ gesproken, AZ heeft gescoord. Peck lijkt de play-offs te kunnen vergeten. AZ komt op 1-0. Jahan Baks maakt de openingstreffer en heeft nu 19 doelpunten in de Eredivisie. Hij is weer alleen topscorer. Ja, ja, ja, ja. Ik vind het wel bijzonder. Eigenlijk een, een, een jongen die helemaal niet zo opvalt. Die, die, die Jahan Baks. Het ja. is ook niet echt een spits. Ja. Maar hij schiet er gewoon 19 in. En je gaat ervan genieten tijdens het WK. Hoor. Nou, ja. wij, wij hebben, laatst, uh, uh, hebben hem laatst gezien uh, tegen. Wie was dat ook weer? Oh, dat weet ik niet dat eens meer. Niet. Oh, tegen Vitesse. Maar ja. het was wel goed hoor. Hé, hey, Inter blijft in de race voor Champions League. Hè? De inter internationale herstelt zich van de pijnlijke nederlaag met 2-3 van vorige week tegen Juventus. De ploeg van trainer Luciano Spalletti wint met 4-0 bij Udinese. Ja, dan uh, Het golf, want daar hoorde ik van de week ook uh, interessante dingen over. Um, dat heeft uh, te maken ook met het uh, toernooi uh, wat uh, komen, uh, komen gaat. Uh, Zandvoort heeft hem hier voor het laatst uh, gehad in 2015. Maar het, uh, het wil nog wel eens uh, wisselen op uh, plekken. Dat, uh, dat uh, doet de, de organisatie bewust. Um, voor 2018 gaan ze nog naar Spijk. Daar zal het toernooi nog worden afgewerkt, al daar. En in 2019, dan is het de bedoeling. dat ze een 100ste editie gaan vieren. Nu staat er het volgende over bij de KLM te vinden. Het doet ons plezier dat KLM zich na 2018. Nog eens voor twee jaar verbindt aan het KLM Open. Het toernooi is een waardevol platform voor de gewenste KLM-exposure. En stelt ons in staat om een zeer groot aantal zakelijke relaties te ontvangen. En daarbij zal in 2019 een heel bijzonder jaar worden. Want dan viert de KLM haar 100ste verjaardag. En beleeft dus dat Dutch Open haar 100ste editie. En dat zijn echt unieke en opmerkelijke mijlpalen die ertoe doen. Uh, dat zegt uh, Harm Kreulen daarvoor. Dan is er ook nog uh, de uitspraken van de toernooidirecteur zelf. En dat is Daan Sloter. Het partnership tussen de Dutch Open en de KLM Open. Is een van de langslopende samenwerkingen in het Nederlandse sport en de Europese Tour. Uh, we zijn bijzonder verheugd met het, uh, ja, met het commitment van de KLM. Om tot en met 2020 titelsponsor te blijven. En het KLM Open dat vindt dus uh, zoals gezegd dit jaar plaats in Spijk. En wordt dan tussen 13 en 16 september afgewerkt. En dat gebeurt dan voor de derde en de laatste keer uh, al daar. En dat is uh, in de gemeente Lingewaal. Dat ligt ergens in de buurt van Gorkum. En voor de verdere invulling van de edities 2019 uh, en 2020. Waaronder de baankeuze zijn KLM promotor uh, TIG Sports nog. Met diverse partijen in gesprek. Nou heb ik me laten vertellen dat Zandvoort weer één van die gesprekpartners is. Dat is in ieder geval mooi. Het wordt een uh, moeilijk dagje voor Roda, want uh, dat gaat helemaal fout met de mannen van Roda JC. Menno Koch zet nak op voorsprong tegen Twente. En dat betekent dat uh, virtueel Nak nu 36 punten heeft en Roda 30, want die staan achter. En dat het uh, eigenlijk gebeurd is. Uh, Enrico Barbin mag morgen met de blauwe trui om zijn schouders naar Italië reizen. Hij pakt nog twee punten bij een tussensprint en is niet meer in te halen. En dan hebben we het natuurlijk over de Giro d'Italia, d'Italia. Nou ja, dat zijn de momenten. Dat staat dus bij Roda 01. Het staat uh, bij Heerenveen 01. En het staat bij uh, Roda Ado 01. Ramix, bitch. Hey, little granny, hoe gaat het nu? Ik heb je al een poos niet gezien in de stad, maar jong. En hey, opeens... Zeg je bent de trots van de stad, mijn yo Little Crane is terug Iets meer ballen, iets meer pimpin Iets meer daddy, iets meer Louis Iets meer roly, iets meer preem iets meer merry Crane is terug Fedax is nog steeds niet ready Dus zeg niet van de shooters Ik wil champies voor mijn family Zeg de stad van, ik ben terug Gister even een pintje in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 Oh, Meisjes with your ass now. Constant on the road is de manier waarop ik sex bouw Baby gooi je door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 Kraantje is wel nodig vandaag bij deze zomerse temperaturen. Maar het werk is toch van kraantje papi in dit geval. Little crane. Ja. Het lijkt voor, voor Ajax trouwens een heel vervelende middag te worden. Ach. Want een eigen doelpunt van Matthijs de Licht brengt Excelsior op een 1-0 voorsprong. Dat is wel heel pijnlijk. Hij wilde terugspelen op doelman Kostas Lamprou, Die vanmiddag onder de lat staat. Maar die stond te ver voor zijn doel. Waardoor de bal zo langzaam heen ging. Is het natuurlijk wel wat. Hè? We hadden het net over Jahan Baks. Ali Reza-Jahambaks, die was met 19 doelpunten en 12 assist uh, betrokken in, bij de 31 Eredivisie-goals uh, die dit seizoen op zijn naam eigenlijk komen te staan. En daarmee is die Vincent Jansen, die 27 doelpunten maakte en 4 assist gaf in 2015-16 voorbij. En is die de meest waardevolle voetballer van AZ. Wellicht goed voor een mooie zilveren schoen. Ja, dat denk ik ook. Ja. En dan uh, bij de Giro, want ook het peloton is inmiddels uh, bovengekomen op die berg waar uh, ah, Barben al eerder de, de blauwe bergtrui heeft de berg. uh, veroverd. Nou ja, het is een uh, zandheuvel, uh, laten we het daarop houden, ja. <laughs> want ze zitten in de woestijn. Ja. Ook het peloton is boven, vier minuten na Fraporti de afdaling richting uh, Eilat kan beginnen, dus... Dat is de stand van zaken na 99 kilometer of nee nog 99 kilometer te koersen. Dat het moet wordt er mee. warmer en warmer daar. Ja, maar ja, ik weet niet of het jou opvalt, maar ik vind Hénie een beetje rebels. Ja, dat is hij zeker. <laughs> <he>? <laughs> Hoe komt dat in? Ja, dat is het aardige beestje, Aard van beestje, maar toen je binnenkwam was je nog een beetje stilletjes, een beetje zo Ja, dat kwam door gisteren, door die 6-1. Uh, uh, ja, uh, dat is moet... inmiddels nu over? of Ja, daar da da is door uh, de elftal leider van uh, jonge Ajax op een hele mooie manier Jong op gereageerd. HFC. Of jonge HFC ja. op een hele mooie manier op gereageerd en dan ben ik weer rustiger. We hebben, we hebben eigenlijk um, naast die dikke nederlaag, ja. was natuurlijk ook gewoon enorm positief nieuws te melden. Hè? Je bedoelt dat ze veilig zijn. HFC is gewoon verzekerd. Ja. Ja. Van een nieuw jaar in de tweede divisie. Ja, dat is toch wel mooi. Met, met, uh, als club met de kleinste begroting, hè? Ja. En met de bedoel... jongste spelers? Ja, die, die, die, kant, die ah, ga je wel in. De... Ja, je hebt, ja, als je de jong ploegen niet mee rekent. Ja. Het, het staat hier ook uh, op de website voetbalinharem.nl. Mooi, hè? Ja, dat is wel mooi. Dus, uh, <laughs> ja. <laughs> Ja, ik zeg het toch maar gewoon bij. Ja, nee, tweede divisie. Nee, hoe zit dat trouwens met die website en, en, en alles wat je daarop kunt doen, Martijn? Dat weet je heel goed natuurlijk. Hoe oh, bedoel je, hoe zit nou, je dat? Je kunt nou, stemmen. Ja, dat kan met de app. Hè. We hebben ja. een voetbaar app die ze downloaden in de Google Play Store en de, de, de, de uh, Apple App Store. En um, wat je daarmee kunt doen is sowieso al het nieuws volgen. Maar daarnaast zitten er ook een aantal uh, andere opties uh, die zijn ingebouwd. Zoals het luisteren naar dit programma. Maar ook, um, je kan stemmen, op het moment dat jij naar, naar amateurwedstrijd en Regio staat te kijken, uh, op jouw man of the match. En uiteindelijk uh, telt jouw stem dus mee, zometeen, bij dat voetbalgala wat we uh, 6 juli hebben, bij Villa Westend. Um, ja, en uh, er wordt, er, hij wordt zo goed opgepakt, dat, ja, daar zijn we echt allemaal trots op. Ja, dat geloof ik graag. 23 minuten gespeeld bij Roda JC tegen Ado Den Haag. En Ado leidt met 2-0. Lex immers verdubbelt de marge voor Ado bij Roda JC. De ploeg uit Den Haag is goed op weg naar de playoffs. We gaan. Um... Ja, ik heb niks meer. Dus nee, nee. Nee. nee, nee. Ik denk dat Zullen we allemaal. We gewoon uh... Uh, kijken of we ja. het hiermee kunnen halen. Tot een 3. En die wil heel graag uh, een, uh, uh, een sigaartje roken, volgens mij. Matthijs de Licht was de <lacht> eerste Ajax-speler met een eigen doelpunt in de Eredivisie sinds maart. Ben jij de John uh, Frederik Staf van 2017. Zandvoort tegenwoordig? Ja, ja. ja. Kenny Tete schoot toen uh, in eigen doel. Ook trouwens in de wedstrijd tegen Excelsior. Traditie dus. Goed Bet Friday maakt 1-0 voor Sparta tegen Heracles. Uh, het, hij werkt de voorzet van Nelon achter het standbeen binnen. 1-0 dus voor Sparta. Ik zeg uh, tot zometeen. meteen. Dat lijkt me goed plan.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 Ook die en die zegt sowieso Ik laat het waaien in de wind, want ik zit nu in mijn zondagsflow. Vandaag zonder show en dat vind ik prima. Wat dagje van een barbecue met iedereen in die man. Na wat worstjes, tonijn en wat lamsvlees. Breng ik wijn, bier in huis. Totdat iedereen een lamsfeest. En feest in het rond met wat zondagreims. En dan weet je, dit moet wel een zondag zijn. Dit moet een zondag zijn. Ik voel me lekker en ik maak me niet druk. Dit moet een zondag zijn. De zon schijnt is dus dat kan niet stuk Dit moet een zondag zijn Als ik zie hoe je ligt aan me dit Die moet er zondag zijn En daar is wat je zegt tegen mij Zit op de fiets, ben onderweg naar iets Geen idee waar naartoe, maar hey, dat boeit me niets Want uh, ik doe het rustig aan, niks om te stressen Ik pak mijn telefoon, nog wat chicks ze sms'en ja, ja. Hoe laat ben je waar, en uh, waar heb je zin in? Ben je nou naar buiten of blijf je toch liever binnen?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 We zijn nog niet uh, klaar met het melden van die 1-0. Of de in 1, -1. ligt in het netje. Herakles komt razendsnel naar Sparta. Christoffer Patterson scoort voor de bezoekers. Zondag zijn. De zon schijnt, dus dat kan niet stukken. Hoeveel moet het Als ik zie je ligt aan mijn zijk. Hoeveel moet het zondag zijn? Ik ben duidelijk je zegt tegen mij. Dinsdag tot woensdag, vergeet de donderdag, de vrijdag en de zaterdag. Want als ik kijk naar jou en je kijkt naar mij, dan moet het wel een zondag zijn. Vergeet je shit en je stress en je zorgen. Vergeet de dingen die je doen moet voor morgen. Want als je voelt wat ik voel, en je snapt wat ik bedoel, dan moet het wel een zondag zijn. Dit moet een zondag zijn. Ik voel me lekker en ik maak me niet druk. Dit moet een zondag zijn. De zon schijnt dus het al kan niet stuk.